9 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Staatssecretaris Dijkhof wil de wet op de levenslange gevangenisstraf aanpassen. Nu is levenslang in Nederland nog echt levenslang. Dijkhof wil dat na 25 jaar cel wordt bekeken of iemand alsnog vrij kan komen.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 Oudbestuurder van Bonaire Jopi Abraham die onderhandelde over de status binnen het Koninkrijk werd onrechtmatig in de gaten gehouden door de AIVD. De politicus had geklaagd bij minister Plasterk, de commissie van toezicht op de inlichting- en veiligheidsdiensten deed toen onderzoek. Plasterk schrijft in een brief aan Abraham dat de oudbestuurder een korte periode in de gaten is gehouden en dat er maatregelen zijn genomen, meldt NRC. Grote vrachtwagens betalen vanaf vandaag een kilometerheffing op tolwegen in België. Chauffeurs moeten daarom in België voortaan een kastje aan boord hebben dat de kilometers registreert. Ook veel Nederlandse vervoerders krijgen daarmee te maken. Vorig jaar ging de helft van de 13 miljoen buitenlandse ritten door Nederlandse vrachtwagens over Belgische wegen. Noord-Korea heeft opnieuw een raket gelanceerd. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Jom Die is die in zee terechtgekomen. Het is nog onduidelijk om wat voor raket het gaat... De lancering in Noord-Korea kwam kort nadat de VS en China hadden aangekondigd dat ze gaan samenwerken om de Noord-Koreaanse raketproeven te stoppen. President Obama en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping spraken af dat China zich zal houden aan de nieuwste economische VN-sancties tegen Noord-Korea. Beide landen willen verder een kernwapenvrij Koreaans schiereiland. Het weer nog zonnig en droog, het wordt 11 tot 13 graden. In het weekende vrij zacht met 15 tot 20 graden en vooral morgen flink wat zon. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Sehoka van de ANWB.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 Een heel goedemorgen, mijn naam is Jeroen van Sluistam, u luistert naar CFM Jazz. Dit is de tweede uur en zoals aangekondigd in dit uur veel aandacht voor blues en jazz. En ik ben begonnen met een nummer van Art Blakey, dat heet uh, The Summit. Het komt van een album af, dat heet The Blues March, gemaakt in 1961. Het volgende nummer dat ik ga draaien is van Ida Cox. Ida Cox is een, uh, een echte blueszangeres. Ze, noemde, ze werd ook wel de koningin van de blues genoemd. Ze is geboren in 1896. Um, een dochter van, uh, van twee ouders... die echt in die tijd nog op de plantages in Amerika werkten. Zij verliet uh, het ouderlijke huis uh, op de leeftijd van 14. Is toen gaan toeren met diverse muzikale gezelschappen. En in de jaren 20... In um, werd zij heel groot in Amerika. En heeft zij vele uh, beroemde optredens gemaakt. In 1945 is ze gestopt met de optredens omdat ze een hartaanval uh, kreeg. En in um, 1961 hebben ze haar opgespoord en haar overgehaald om een laatste album te maken. En dat album is er gekomen en dat heet Blues for Rampart Street. En zij treedt daar onder andere op met um, uh, Coleman Hawkins en Roy Eldridge... U gaat luisteren naar twee nummers van dit album. Dat heet Heart O Lord en Lordy Lordy Blues. Aida Cox. bij zulke mooie blues, ga je natuurlijk denken wat past daarbij? En de volgende zangeres past daar zeker bij. Het is Etta James. Ook vele nummers gemaakt. Zowel echte jazz als uh, jazz met een blues randje. Of nummers die je misschien wel volledig blues zou kunnen noemen. Het nummer wat ik ga draaien heet Spoonful. Het komt van het uh, album Life, Love and The Blues. Etta James. <middels> James met Spoonful. De volgende zangeres die ik uh, heb klaarstaan is Nina Simone. Nina Simone, geweldige carrière, fantastische zangeres... met zoveel verschillende soorten muziek die ze gemaakt heeft. Zoveel mooie nummers. En als je dan aandacht aan blues uh, geeft... dan zit er één album bij van Nina Simone waarin dat er uitspringt. Nina Simone sings the blues uit 1967... Het is, haar, uh, het is haar eerste album voor het label RCA. Ze heeft heel veel nummers opgenomen voor, uh, voor Philips. En zij stapte in 1967 over naar RCA. En al de nummers heeft ze zelf geschreven. De twee nummers draaien van dit uh, geweldige album. Dat heet Backlash. Uh, het eerste nummer heet Backlash Blues. En het tweede nummer heet Do I Move You? Waarin zij allemaal vragen stelt. Do I move you? Are you willing? Do I groove you? Is it thrilling? Do I suit you? Tell me the truth now. Do I move you? En eigenlijk geeft ze zelf al het antwoord. Gaat u luisteren naar Nina Simone met Backlash Blues en daarna Do I Move You? Are you ready for this action? Does it give you? A Pleases me when I touch you. Do you quiver? Ja, de geweldige Nina Simone, de veelzijdige Nina Simone... wat voor superlatieven je ook uh, kan bedenken. Ze zijn denk ik allemaal wel van toepassing. Ze is een van mijn grote favoriete uh, uh, zangeressen. Um, een andere zangeres uh, uh, waarvan ik eigenlijk tot nu toe geen muziek had gehoord... Uh, tot ik deze uitzending ging maken. Maar ik had haar naam wel ergens horen zingen. is Eva Cassidy. Eva Cassidy, heel vroeg overleden. Een geweldige belofte uh, in die tijd... En uh, er is een album uitgekomen van een, um, van een live um, optreden. En dat album heet Nightbird. En ik ga ook het uh, gelijknamige nummer draaien, Nightbird. Het is geschreven door Doug McLloyd, een uh, bluesschrijver. En toen hij gevraagd werd uh, welke favoriete nummers hij had... toen zegt hij, ja, Eva Cassidy's version of Nightbird. Het nummer gaat over een prostituee. Een uh, prostituee waar ik mee uh, samengewoond heb, die ik voor me zorgde... En ik heb eigenlijk nooit, in, uh, nooit geweten of uh, Eva die werkelijk begreep waar dit nummer over ging. Maar ik hoorde het nummer uh, toen mijn vrouw het voor me speelde. Toen wij van Los Angeles naar St. Louis reden. En het is uh, de beste uitvoering die ik ooit heb gehoord. U gaat luisteren naar Nightbird. <tied> Inderdaad, zij is veel te vroeg overleden. Hij heeft heel veel erkenning na haar dood gekregen. Um, en ik ga ongetwijfeld nog meer nummers van haar draaien... in andere uitzendingen, want het is een, uh, ze heeft een geweldige stem. volgende nummer wat ik ga draaien is van Jack McDuff... met Kenny Burrell. Het komt van hun album uit 1963, Crash. Het nummer heet A Love Walked In... naar Donald Byrd met Mustang um, bij dit album. En het nummer wat u hoort is I'm so excited by, by you. Ik kan het helaas niet helemaal draaien, want ik wil het uh, laatste nummer van vandaag helemaal draaien. En dat is een nummer um, van Boy Edgar. Boy Edgar is een pseudoniem van George Willem Fred Edgar, een uh, Nederlandse jazzdirigent, pianist en trompetist. Hij was een verzetsman in de Tweede Wereldoorlog, redde vele Joodse kinderen het leven. En na de oorlog was hij als arts gepromoveerd op een onderzoek naar multiple uh, sclerose. Op de middelbare school kwam Edgar voor het eerst in aanraking met jazzmuziek. Hij had geen enkele muzikale opleiding, maar hij leerde zichzelf arrangeren en piano en trompet spelen. En hij trad veel op om zijn studie te kunnen betalen. Hij um, um, is een tijdje gestopt met optredens in verband met de ziekte en het overlijden van zijn verhaal. En in 1960 um, begon hij weer met optredens. En daar waren de reacties zo um, enthousiast... dat uh, er maandelijks zelfs een concert voor de Vara op televisie was. Hij heeft een aantal langspeelplaten gemaakt, waaronder Now is the Time. En um, in uh, 1979 hij, overleed hij. En als eerbetoon werd de Wessel Liekenprijs hernoemd in de Boy Edgarprijs... die jaarlijks wordt uitgereikt... Uh, voor, de, ja, voor de voornaamste uh, bijdragers in de, de jazzwereld. U gaat luisteren naar bl uh, Blues Minor van het album Now's the Time van Boys Big Band. <middels> Luister naar Boy Edgar's Big Band met onder andere John Engels... Herman Groenwald, Piet Noordijk en nog vele andere grote Nederlandse artiesten. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Dit was CFM Jazz. Ik hoop dat u genoten heeft. Ik heb er ook van genoten om het te maken en om het te presenteren. Fijne zondag en tot de volgende keer.